Uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen... wordt voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Daar zijn de leiders van de landen van de Europese Unie het over eens geworden. De Belgische premier Charles Michel moet de Europese Raad gaan leiden. De spitsenkandidaten Frans Timmermans en Manfred Weber zijn dus gepasseerd voor de topfuncties. Timmermans zou wel samen met de Deense eurocommissaris Margrethe Vestager... de hoogste vicevoorzitter van de Europese Commissie moeten worden. IMF-voorzitter Christine Lagarde is de beoogde nieuwe president van de Europese Centrale Bank... Het Europese parlement moet al, de voor, al deze voordrachten nog goedkeuren. En dat gebeurt in september. Over gaan. Een tweede punt betreft uh, de ontwikkelingen van Nieuw-Noord. Daar bent u uh, in beslotenheid uh, meerdere malen over bij elkaar geweest. college ook uh, in beslotenheid een aantal besluiten genomen. Die zijn vervolgens, natuurlijk moesten wij die ook gaan delen met, uh, met, met de belanghebbenden. En uh, wat mij terug is gekomen via meerdere fracties is uh, dat er wel wat meer directe openbaarheid over die stuk had mogen komen... Dat, dat trekken wij ons als college aan. Wij zullen ook, uh, daar zijn we mee bezig om een startnotitie nog uh, voor het recessen klaar te hebben. Die we dan in de commissie kunnen bespreken. En dan zullen we ook een aantal stukken die nu nog als uh, geheim staan betiteld uh, meenemen in die notitie. Met de overwegingen waarom we tot die nieuwe uitgangspunten zijn gekomen. En, en de historie erachter. Zodat u ook vrijelijk daarover uh, met elkaar in debat kunt. Ik dank u. Dank u wel, heer Houder uh, ik wil eigenlijk geen debat, meneer Kramer. Een hele korte. Ja, wethouder Bluis geeft aan dat hij naar alternatieven kijkt voor het watertorenplein en daarover in gesprek is. Ik hoop niet dat het zo zal zijn dat, dat het straks dat alternatieve verdongen feit is voor de raad. Wethouder Bluis. Nee, dan, als, als er alternatieven besproken worden, dan worden die eerst besproken. En uiteindelijk uh, zullen er dan kaders moeten worden gesteld voor de verdere on onderhandelingen of afwikkeling. En daar gaat u mee, met name over. Dank u wel, wethouder Bluis. Uh, meneer de vier, wij gaan naar het loten. Het is toch mooi dat in dit huis ook wordt geloot. Nummer 6. Mevrouw Keuronsson. Als het tot een hoofdelijke stemming komt, en ik heb zo het vermoeden dat het gaat gebeuren vanavond, begin ik bij u. Had ik daarmee de stemming voldoende gekleurd? Wij gaan naar agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. Um, daar is een motie aangekondigd van D66. De motie heet asfaltering fietspad Zandvoertselaan. Het gebruik is om die aan het slot... Van de agenda te voegen, dat zou dan agenda punt 19 worden. En mijn suggestie is om dat zo te doen. Ik kijk even rond akkoord. Stilzwijgend is instemmend. Dank. Doen we dat al. Dus zijn er nog op of aanmerkingen wat u betreft ten aanzien van de volgorde van de agendapunten? Meneer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. Uh, op een van de hamerstukken staat het jaarverslag in de jaarrekening 2018. Um. Vindt u het goed dat ik daar beide dat agendapunt op terugkom? Oh ja, ik dacht ja? dat we nu vaststellen en hij staat bij de hamerstukken. Voordat hem... uh, maar voordat ik hem ga afhameren, nee, we kunnen het nu ook wel even doen. Dat is ook prima. Wat zou uw suggestie zijn, meneer Hendricks? Nou, voorzitter. Um, ik heb op dit moment nog niet de uh, accountantsverslag uh, gezien. Nee. Dus dan lijkt het mij lastig om met dit agendapunt in te stemmen. Uh, mijn suggestie zou zijn, we kunnen twee dingen doen. Of we zetten hem op agendapunt 20... Dat is nog een aanvullend punt. En dan, want, uh, ik heb begrepen uit zeer betrouwbare bron dat, het, uh, dat de verklaring onderweg is. En ook nog een goedkeurende verklaring. Het alternatief is wat we in het verleden ook wel eens hebben gedaan, dat we hem hier wel vaststellen onder uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeurende instemmende verklaring. En dat zou mijn suggestie bij de hamerstukken zijn, want dan heb je hem ook afgedicht. Dus dat gaat uitdrukkelijk onder voorbehoud van goedkeurende verklaring. Meneer Kramer. Ja, dan rest mij de vraag: van, uh, zijn er wijzigingen aangebracht ten opzichte van het concept? Uh, uh, ik, ik ga hem anders doen. We gaan hem sowieso naar agenda punt 20 tillen. Dan kunnen we alsnog beslissen om hem dan al dan niet afgehamerd. Maar dan kan uw vraag even worden meegenomen. Want dan gaan we toch ietsjes op de inhoud in, meneer Kramer. We tillen. Daarmee het aantal hamerstukken terug naar 10. En agenda punt 13 gaat naar agenda punt 20. Nee, dat wordt dan 19, want het hernummert zich. Ja, ik kan het nog uit mijn hoofd. Jaarstukken, jaarrekening. Andere punten? Niet? Dan stel ik de agenda vast en ga ik naar de hamerstukken. En ik ga ze eerst alle tien noemen, want zoveel zijn het er inmiddels. En vervolgens afhameren, daar zijn ze alle tien besloten. En tot slot ga ik u de vraag stellen: wenst één uur daar een stemverklaring over af te leggen? Ja? Allereerst de verordening jeugd gemeente Zandvoort 2019. Vervolgens de leesjes gehandicapten parkeren. Dan tweede wijzigingsverordening belastingen 2019. Dan gelijke kansenbeleid onderwijs gemeente Zandvoort 2019-2023. Dan begroting 2020 werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland. Vervolgens toekomstbestendige bluswatervoorziening. Vervolgens zienswijze oprichting brandweerschool. Dan de jaarrekening 2018 en de programmabegroting 2020-2023 van onze veiligheidsregio Kennemerland. Dan de begroting 2020 omgevingsdienst Eimond. Al dus alle tien besloten. En ik vergeet de vernieuwing van de dienstverleningsovereenkomst Noord-Hollands Archief... Ook dat is een hamerstuk. En dan is de vraag aan u. Wenst één uur bij één van de punten een korte, bondige stemverklaring af te leggen? Meneer baber -Gilson. Bondig bij twee punten. De eerste punt is Zienswijze brandweerschool. Er uh, uh, is aangegeven dat de, de uh, evaluatie op het punt van de kostenvergelijking... Uh, ...dat die uh, aan de orde zou worden gesteld in het bestuur... Die krijgt u, daar gaat u niet over, had ik, had ik begrepen. Uh, dit wou ik wel nog even in herinnering brengen. En in de programmabegroting van de VRK... Um, daar hebben we nog concrete voorstellen te voorzien... voor wat betreft de ruimte die er in de begroting zit... en waarbij er door het algemeen bestuur daarover zou worden besloten... of dat wel of niet teruggaat naar de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Dank u wel, meneer Bauer Gilsen. Niemand anders... Dan gaan wij naar de bespreekstukken. Het allereerste bespreekstuk is agendapunt 13 inmiddels. Ik moet even opletten. En dat is het verzoek opheffing geheimhouding Formule 1 scenario's. U heeft hier al eerder een besluit over genomen. Nu is er tussentijds een verzoek gekomen. Het college heeft daar haar standpunt over kenbaar gemaakt. En dan is nu aan u om over dat procesvoorstel uw. Uh, gedachten te laten gaan het gaat dus niet om de inhoud want u weet dat op die inhoud geheimhouding ligt ik houd het u maar voor en het vervelende is dat ik kan u niet afhameren u kunt pas achteraf getoetst worden of u die inhoud heeft gerespecteerd als u over de grens gaat ja? heb ik het daarmee voldoende dreigend voor u gemaakt nou Eén vraag uh, ik ga zo het rondje doen meneer Kramer ik heb vooraf een vraag. In hoeverre is die geheimhouding door het college niet geschonden... ...middels het benoemen van bijdragers in de voorjaarsnota? Ik ga hem door de portefeuillehouder laten meenemen in eerste termijn. Iemand, ik ga even het rondje in de eerste termijn verder. Niemand? Mevrouw Koper? Ja, is algemeenheid dat de uh, Partij van de Arbeid geen voorstander is van geheimhouding, tenzij het de financiële stukken betreft waar nog over onderhandeld wordt. Dus we snappen de reactie van het college, maar vervolgens roept het dan ook de vraag op wanneer wordt geheimhouding in dit geval wel opgeheven. Want we hebben het in de commissie gehad over het goed kunnen monitoren van de besluiten die daar... Uh, die daarop genomen zijn. En daarvoor hebben we ook inhoudelijk een raadsinformatiebrief ontvangen. Waarvoor dank. Maar om het goed te kunnen monitoren is ook voor de gemeenschap belangrijk dat besluiten openbaar zijn. Dus mijn vraag is als het een nu, nu gebeurt, wanneer gebeurt dan het, het ander? Wat kunnen we daarover afspreken? Helder. Kijk even rond. Meneer Hermsen en meneer Hendrik. Zie ik, meneer Hermsen. Ja, voorzitter. Uh, wij hebben ook vanuit D66 gepleit om zoveel, zoveel mogelijk openbaar... Uh, ...te laten lezen en beschikbaar te laten zijn voor de, voor de burger. Dat past ook wel binnen het karakter van D66... ...om het open en transparant uh, besluitvorming uh, te laten zien ook. Uh, ik sluit me daarom ook helemaal aan aan de woorden van mevrouw Koper. En ik zou u ook een suggestie, een voorstel willen doen eigenlijk. Uh, maar misschien dat meerdere partijen dat ook vinden... ...is dat we desnoods wat gaan schrappen. Maar dat wel... Uh, ...hetgene wat echt daadwerkelijk uh, geheimhouding betreft... ...of al niet een keer eerder genoemd is... In, ...of inderdaad in de voorjaarsnoten of ergens anders... Uh, ...dat uit uh, dat openbaar te maken... ...en hetgene wat dan echt niet kan... ...daar gewoon een schifting in te maken. Dat voorstel heb ik al eerder gedaan... ...ook bij geheimhouding van stukken... ...en dit zou fijn zijn als dat geonderreerd wordt. Dank u wel, Helder. Meneer Hendricks, en daarna ga ik naar meneer, meneer Hendricks. Ja, dank u, voorzitter... Um... Ja, geheimhouding is hier nogal een dingetje. We hadden laatst ook in discussie over de, uh, het besluit toen bij de uh, besluiting van de Chin. En ook hier geldt eigenlijk, uh, als je de argumenten leest van het college waarom dit stuk geheim is, dan geldt dat voor een heel klein deel... ...en ik zit even een beetje op het randje van wat ik nog kan zeggen, maar dat geldt eigenlijk maar voor een heel klein deel van het geheime stuk. Het, een heel groot deel daarvan is al openbaar. De heer Kramer had het net even aan, omdat het wel in de voorjaarsnota staat... Is openbaar omdat, of is niet uh, onderhandelingsgevoelig omdat het onze eigen inkomsten betreft, of omdat het scenario al is afgevallen. En dus voor heel veel zaken uit het stuk geldt dat het eigenlijk niet nodig is om dat geheim te houden. En daarom vind ik het wel lastig om dit hele stuk nu geheim te verklaren of die geheimhouding van het hele stuk te bevestigen. Ik zou inderdaad wat de heer Hermsen aangeeft dan eerder voorstellen om een soort tussenoplossing te zoeken. Kunnen we niet uh, afspreken dat het college toezegt dat zo snel mogelijk een versie openbaar wordt gemaakt? Met erin alleen maar die gevoelige bedragen zwart gelakt. Een openbare versie. En dus daarmee een openbare versie. Zodat, ja, zodat het grootste deel gewoon openbaar kan. Dank u wel, meneer Hendricks. Meneer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat, uh, daar sluiten wij ons, uh, ons bij aan bij de woorden van de heer Hermsen en Hendricks. Uh, soms is het echt niet nodig om een compleet document uh, geheim te verklaren. Dat kan ook met uh, het schrappen van bepaalde passages of het zwart maken daarvan. Dank u wel. Dank u wel, meneer Deen. Kijk nog even rond. Meneer Babag Wilson. Ja, voorzitter, om misschien het belang van die openbaarheid nog even wat te, te belichten. Ik heb uh, een vergadering van de Provinciale Staten meegemaakt, uh, bijgewoond moet ik beter zeggen. Uh, waarbij heel duidelijk aan de orde kwam, uh, naar voren kwam, dat er diverse partijen waren die meenden... ...dat er reden was om te veronderstellen dat de publieke middelen naar private partijen zouden gaan. Die veronderstelling is er, die, die argwaan is er. Dus met andere woorden, er is wel veel bij gebaat als die openbaarheid zoveel mogelijk recht zou kunnen worden gedaan. Dank u. Dank u wel, meneer Baber Gilson. Ik heb net mezelf gerealiseerd dat het zwart maken van iets... ...wel een hele goede en functionele uitdrukking is. In tegenstelling tot het zwart maken van iemand... Mevrouw Verheij, portefeuillehouder. Ja, dank u wel voorzitter. Ik moet u zeggen dat ik uh, niet direct dezelfde associatie had uh, die, nu, die u nu uh, hebt. Um, maar ik hoor wat u zegt. Uh, het college heeft um, dit voorstel ingebracht um, vanwege eigenlijk nog de financiële positie... Um, en de gesprekken die nog uh, gaande zijn. En dat maakt dat, dat het college ook van mening is dat we erbij gebaat zijn om uh, nog niet tot uh, uh, achter de comma uh, die uh, nadere bedragen uh, kenbaar te maken. Uh, u doet eigenlijk een, uh, een goede suggestie door te zeggen van, goh, wilt u nog eens even goed kijken? En dan inderdaad eh, met, door middel van weglakken of een schifting te maken. Eh, ik hoorde iemand ook zeggen, kunnen we er geen openbare, eh, een openbare versie van maken? Eh, en dat is een eh, suggestie waar ik mij in kan vinden, voorzitter. Eh, de, ja, dus dan moeten we even kijken ook waar, ik, waar mijn aarzeling even zit... is hoe we dat procedureel ook... Eh, Um, doen um, En daarvoor zou ik ook de griffier even willen aankijken eigenlijk. Wat daar, dat is even van hoe we dat procedureel aanpakken, maar wat mij betreft... Uh... Um, dank u wel mevrouw Verheij. En in de tussentijd heb ik aan mijn rechterkant de griffieren iets horen fluisteren. Ja, als je het heel procedureel bekijkt, dan is de raad degene die heeft bekrachtigd, dus die heft ook weer op. Praktisch gesproken moet er een stuk komen wat dat effect heeft en dat stuk is er nu niet. Dus dan kunnen we, uh, meestal doe je dan het volgende, dan gaat het college werken aan een stuk. En dat wordt aan de raad aangeboden met de vraag om de geheimhouding op te heffen. Dat betekent in de praktijk dat we eind september dat stuk dan behandelen. Dat is de consequentie. Meneer Kramer. Meneer de voorzitter, ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag. En ik vraag hem nogmaals, ja, u heeft, heeft het college niet de geheimhouding geschonden middels uh, zeg maar, bedragen te noemen? En gezien het feit hoe strak u vaak in dit soort zaken zit, ben ik toch wel heel erg benieuwd naar uw mening hierover. Mevrouw Vrij. Ja, dank u voorzitter. Ik, uh, u hebt gelijk meneer Kramer, ik heb daar nog niet uh, op gereageerd. Ik was even afgeleid door deze procedurele stap. De punten die in de voorjaarsnota zijn opgenomen, zijn ook de punten die al genoemd zijn in het stuk zelf, wat in maart is behandeld, waarin we ook hebben aangegeven uh, om de besluiten te verwerken in de voorjaarsnota. Uh, daarin, in het stuk van maart, staan al diverse punten uh, genoemd uh, de verdere verfijning zit in de bijlage die nog geheim is en in die verdere verfijning uh, daar zijn we uitgebleven als het ware dank u wel mevrouw Verhey ik ik heb nog steeds geen antwoord gekregen. Ik heb alleen antwoord gekregen dat er verfijning zit. Maar er zijn gewoon in het stuk zijn bedragen genoemd die hier in de voorjaarsnota nu zijn opgenomen. Inclusief eh, zeg maar een toelichting daarop. Dus het verbaast me dat ik geen helder antwoord krijg van dit college. Mevrouw Vrij. Ja, dank u voorzitter. In maart zijn er verschillende stukken... Uh, ...door u vastgesteld. Ik noem het maar even het hoofdstuk en de bijlagen. En in het hoofdstuk... Beide waren ge onder geheimhouding, mevrouw de wethouder. De opgelegde geheimhouding op de bijlagen met scenario's vast te leggen. In het voorstel aan de raad, in het voorstel dat is vastgelegd... ...staat al een aantal bedragen genoemd. Dat, dat was al een openbaar stuk en die cijfers die zijn herhaald, dus er is al. Want ik ben ook van de school wat openbaar wat kan en geheim wat moet. Um, dus wat openbaar al was, dat, dat, daar hoeven we verder ook niets meer geheimzinnig over te doen. En vandaar dat ik ook de suggestie die de raad nu doet over die schifting, zoals meneer Hermsen dat zei. Um, ...en van die bijlagen een openbare versie uh, maken... ...dat is dus een voorstel waar ik achter sta. Dank u wel, mevrouw Vrij. Ik parkeer even deze discussie, al dan niet tijdelijk... ...voor de tweede termijn, meneer Kamer. Um, er is nog een andere praktische werkwijze. Um, mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Ik zat geduldig te wachten. maar. Mooi. Heel fijn. Ik heb eigenlijk een textueel uh, voorstel... Er wordt hier eigenlijk een beetje gesproken over wel niet, wel niet eraf, het kan nog niet. In de laatste linia van punt 4, daar staat zelfs ook nog in de allerlaatste zin... of dit nog in 2019 is, kan nu niet worden gegarandeerd. Als u daar nou van maakt dat dit zo spoedig mogelijk zal volgen... of zo spoedig mogelijk, nou ja, zodra de onderhandelingen, alles en bla bla bla... maakt er iets moois van, dan hebben we allemaal wat we willen... Want het kan toch namelijk niet meer nu, vanavond, op een andere manier. Ik, ik ga je toch even proberen te helpen, dank voor deze suggestie ook... ...maar misschien is er nog een andere suggestie die alsnog wat praktisch werkbaar... ...en iedereen in positie houdt. En dat is een, een suggestie om het besluit aan te passen. En ik lees hem u voor, wat ik als tekst daarvoor krijg. Uh, en ik zal hem twee keer voorlezen. Dus het besluit aan te vullen maar de opheffing in te laten gaan als het college bericht dat de geheimhouding kan worden opgeheven. En dat slaat op wat u bijna allemaal heeft gezegd over het zwart maken van teksten, en bedragen, het echt zoveel mogelijk intact laten. En daarmee bereik je dat als het college die screening heeft gedaan, dat dan dat stuk ook gelijk openbaar wordt en u nog vervolgens kunt kijken, is dat voldoende? Dat zou met deze zin... ...in dit dossier de meest effectieve besluitvorm zijn, denk ik. Dus dat betekent dat je aanvult met de tekst... ...maar de opheffing in te laten gaan als het college bericht... ...dat de geheimhouding kan worden opgeheven. Ja, want anders zult u er zelf eind september over moeten gaan. Dat kan ook. Dat is aan u. Al dan niet met de suggestie van mevrouw... Uh, van de veld die impliciet er ook in zit in wat de portefeuillehouder zegt ZSM. Maar de opheffing in te laten gaan als het college bericht. Het college gaat dat stuk aanpassen en die gaat dat aan u en daarmee de samenleving kenbaar maken dat de geheimhouding kan worden opgeheven. Behoudens deze stukken. Dat is de gedachte. Feitelijk krijgt het college een mandaat. Wat, wat, wat maakt dat het niet klopt in uw beleving, mevrouw Keuransson en meneer Kramer? Even hardop denkend. Nou, omdat u gewoon volledig tegen uw principes handelt in deze. En als het nu gaat over bedragen die echt zeg maar. Uh, essentieel zijn voor de onderhandeling en ik mag de hoogte van de bedragen hier helaas niet noemen, dan kan ik me daar nog wat bij voorstellen. Of dat u een aanbesteding moet doen of dat soort zaken meer. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over peanuts. Want het merendeel van de bedragen, zoals ze ook omschreven staan, gaat over ambtelijk projectkosten en dat soort zaken meer. Dus ik vind dat u hier uh, zeg maar. Uh, nou, laat, laat het, ik laat het hierbij. Maar, maar even met al respect, meneer Kramer, ik dacht dat dit het bredere gevoel was van deze raad. Daarom ben ik daarop gaan Wat u zegt, u zegt namelijk iets anders. Dat mag. Maar dan uh, zit er wel. Een... Ik ben blij, uh, toe. Uh, nee. Dank voor uw waardeoordeel. Ik zal daar niet op reageren. Mevrouw Keurensson, wat was uw vraag ter verduidelijking? Ja, voorzitter, daarom vroeg ik het net nog een keer wilde herhalen. Want op het moment wat u nu voorstelt. Uh, door die zinsnede eraan toe te voegen, wordt namelijk het hele stuk vervalt de geheimhouding erop. En wordt het stuk openbaar. En uh, het feit dat u namelijk aangeeft, van dan moet er zeg moet maar een openbaar stuk komen, dat is prima. Maar door deze toevoeging maakt u het hele stuk openbaar. Ja, dat, dat zou je dan moeten nuanceren. Maar dat, dat is even aan deze raad. Uh, er wordt verschillend over gedacht, is mij inmiddels duidelijk... Uh, dus we gaan gewoon uh, een rondje maken in tweede termijn. Er zijn eigenlijk uh, twee smaken, denk ik. De eerste smaak is... Uh, het college gaat werken aan een voorstel waarin heel veel uh, openbaar wordt... en alleen bedragen en dergelijke, waarvan men vindt, nog niet. En dat stuk komt dan in september uh, naar de raad toe. Al dan niet eerder met de zin die ik net heb gesuggereerd. En de andere is... Uh, u beslist over dit voorstel en dan is het een ja of een nee. Goed, wie wil in tweede termijn? Meneer Berg. Dank u wel, voorzitter. De onderhandelingspositie van de gemeente tegenover wederpartijen zou wellicht aangetast kunnen worden, snijft u. Ehm. Uh... Hoogwaarschijnlijk bedoelt u de provincie ermee of zo? Ik, ik is me niet helemaal duidelijk. Um, ik denk dat het goed is uh, om aan provincie en omliggende gemeenten zoveel mogelijk in wel de openbaarheid te treden. Omdat we kunnen laten zien als kleine gemeente... hoe verstand wordt beschikbaar stelt voor de bereikbaarheidsproblematiek. Hopelijk gaan de wederpartijen ook hun steentje bijdragen... en wordt er samengewerkt. Daarom zal er later op de avond een amendement bereikbaarheid worden ingediend. Um, en over vertrouwelijkheid heb ik toch al heel veel moeite. Er wordt zoveel gesproken in vertrouwelijkheid. Battersplein, Entreegebied, Watertorenplein, Koordedex, Currydriehoek. Waar de gemeente vorige maand geheime houding op heeft gelegd. Maar het college wel in de openbaarheid is getreden. Op het laatst weten wij niet meer waar we over mogen praten. En ik vind dat heel erg waardeloos. Dank u wel. Dank u wel meneer Berg. Ik kijk even rond. Meneer Elgebari. Ja, um, wat GroenLinks betreft, um, ja, de, de geheimhouding kan er in principe voor een groot deel van af. Ben ik heel met de wethouder eens en met uh, denk ik het overgrote deel van deze raad. Aan de andere kant, hoeveel haast is erbij geboden? Het is een nieuwsorganisatie die vraagt om, om, om de geheimhouding eraf te halen. Um, wij kunnen geen eisen met, uh, met, met onze handen breken... Dus het lijkt mij dat het uh, heel verstandig is wat, uh, dat, dat we voor één van die twee opties kiezen en dat we een verdere discussie uh, eigenlijk uh, parkeren, want het gaat niet om de discussie over geheimstukken. Het gaat nu even om deze en laten we gewoon uh, uh, het beste voorstel van uh, wat u net deed uh, kiezen. Meneer Metters. Ja, het CDA is uh, voor praktische handelen op dit moment. Uh, ik ga niet herhalen, want natuurlijk is niemand voor geheimhouding. Dat klinkt ook helemaal niet leuk en dat is zeker niet aardig. Het is ook in veel gevallen niet nodig. Maar nu praktisch handelen betekent uh, wat CDA betreft. Kom met dat stuk in september. En uh, uh, laat zien uh, wat er allemaal uitgehaald uh, kan worden en wat in openbaarheid kan. Dat is onze opvatting op dit moment praktisch gericht. Dank u wel. Ik ga het rondje even verder. Mevrouw Koper. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Mertens. Dank u. Dank u wel. Mevrouw Van der Veld. Daar sluit ik me ook mee aan, maar wel met de juiste woorden. En die moeten nog even geformuleerd worden. Uh, mevrouw van der Veld, volgens mij zijn meneer Mettes... college komt met een gewoon normaal raadsvoorstel. Gooi dat in de commissie en ga er vervolgens mee naar de raad. Dat klopt, maar we moeten hier vanavond een besluit nemen. En het besluit luidt het verzoek tot opheffing van de geheimhouding... op 21 mei 2019 niet in te willigen. Als ik dat besluit, dan wil ik ook heel graag er iets bij hebben... waarin staat dat er in september... ...door de wethouder... ...met iets gekomen wordt. En dat kunnen we natuurlijk ook ja, in dit besluit. Maar dat is nummer een, twee. Volgens mij is dat een toezegging. Nou, ja, eh, dus dat loopt naast ik, elkaar. Ik heb hem paraloos. liever zwart op wit Goed. tegenwoordig. Nou, dat vind ik nou niet nodig, mevrouw Van der Veld. Zeker niet met mijn laatste vergadering... ...denk ik, verwacht ik. We gaan het rondje door. Meneer Deen. Ik heb niks meer toe te voegen, voorzitter. Dank u wel. Um, meneer Herbessen. Ja, voorzitter. Ik ben eigenlijk wel uh, eens met OPZ... als het gaat uh, met, de van, uh, met de woorden van de heer bouwberg Vilson te spreken... dat de, de suggestie, althans de sluier die hierover uit wordt uh, gelegd... Uh, nog wel eens wat impact kan hebben op deze gemeente. En dan wil ik toch... Uh, ik, ik, ik zit ook al met de suggestie die u gedaan heeft. Uh, de eerste suggestie dan, zou dan in mijn ogen... of in ieder geval in de ogen van D66 het meest gangbaar zijn... Maar ik kan de juridische consequenties hiervan niet overzien. Dus ik vraag u eigenlijk even om... en dat doe ik niet om het te vertragen... maar gewoon even goed na te denken van wat nou wel en niet kan. Uh, en desnoods even te schorsen voor een minuut of vijf... zodat ik kan uitzoeken wat de beste suggestie is om te doen... ook op juridisch vlak. Want eigenlijk... Um, ...zoals ik in ieder geval ook mevrouw Geurense hier hoor... ...zou het dan betekenen dat we hem eerst opschorten... ...dan zou die of openbaar worden... ...dan wel niet in september dan weer naar de Raad komen... ...om daar toch dan weer een beslissing over te nemen ja of nee... Uh, ...zou ik dat liever nu willen doen... ...omdat er toch een, een, een vraag voor openbaarheid aan vast ligt... ...die ook nog wel eens tegen kan vallen... ...op het moment dat de geheimhouding op laten liggen. Dank u wel meneer Hemsen, meneer Hendricks. Ja, voorzitter... Ik zou ervoor willen pleiten om het niet al te ingewikkeld te maken. Het college heeft al toegezegd dat ze op dezelfde lijn zitten... qua zo snel mogelijk, zoveel mogelijk openbaar maken. Uh, laat ze zo snel mogelijk met het raadvoorstel komen en dan wachten we dat af. Dank u wel, meneer Hendricks. Meneer Algebali. Ja, ik heb nog een nabrander. Uh, dat schoot me net te binnen. Uh, het zou natuurlijk ook zomaar kunnen zijn dat in september... Uh, de nu nog geheime stukken uit zijn onderhandeld, of noem het maar op. En dat je het dan natuurlijk ook uh, openbaar kan maken. Ja. Dus daarmee zegt u... Ik ga voor de variant september. Volledige behandeling. Meneer Kramer? Wij ondersteunen datgene wat meneer Herms heeft gezegd. Neem even de tijd en kijken naar. En uh, wat ik wel heel erg jammer vind is dat wij weinig transparantie willen geven als raad. Goed. Um, als ik het goed uh, wethouder, heeft u nog behoefte om te reageren? Mevrouw Vrij? Nee, dank u, uh, voorzitter. Dank u wel. Als ik het goed heb beluisterd, is er uh, denk ik een grote meerderheid van deze raad die zegt... ...laten we het praktisch oplossen. Uh, en uh, een... Meneer or... Ja, Sorry dat ik u interrupteer, voorzitter. Um, ik zit een beetje in mijn maag met de opmerking die ik net hoor van de heer Kamer. Want ik, ik wil juist, ik denk dat ik oh, voor het grootste deel van deze raad spreek... ...wil er juist transparantie betrachten, maar we dat wel op een goede manier doen. Dus ik, ik vind niet dat ik uh, niet transparant wil zijn. Dat dus wil ik ook even hebben uh, gemeld. Dank u wel. Ik ga toch proberen samen te vatten wat ik in essentie heb gehoord. En dat is dat een meerderheid van uw raad zegt... ...college, kom met een nieuw stuk in september. Uh, en dat betekent dat het college, gelet op de toezegging, daar ook mee aan het werk gaat. En de variant die meneer Hermsen en meneer Kramer hebben aangegeven... ...om het textueel al op dit moment te doen, al dan niet met een schorsing... Ja, ...die verdient in die zin net wat minder voorkeur... En de tijd is ook wat uh, beperkt, denk ik, in dat opzicht. Vat ik dat goed samen? Even los van de vraag of u het ermee eens bent. Het gaat me om de zakelijke samenvatting. Goed, is daarmee in tweede termijn ook voldoende gezegd en kunnen wij tot stemming overgaan? Meneer Kramer. Dan vraag ik u toch nog als voorzitter om uh, helder naar de raad toe met een stuk te komen of het college nu wel of niet zeg maar de vertrouwelijkheid heeft geschonden. Meneer Kramer, ik zeg u als voorzitter van de raad en voorzitter van het college toe dat ik die vraag laat uitzoeken en u daar gedetailleerd op zal laten reageren. Ja, zullen we dat ook gelijk meenemen in het stuk wat dan naar de raad komt? Ja, goed. Uh, dan gaan we tot stemming over. De, de wethouder kijkt mij aan, maar soms mag ik dat doen als voorzitter. Het verzoek opheffing geheimhouding formule 1 scenario's bij hand opsteken. Wie is voor dit verzoek bij hand opsteken? Graag. Besluit. Voor het besluit. mag ik? Mag... Ja? Sorry. Sorry. Sorry. Het besluit leidt om het niet op te heffen. Ja. ja. ja. En dat. Dus het besluit is het verzoek tot opheffing van de geheimhouding niet in te willigen. Dat is het besluit. Wie is voor dit besluit? Bij handopsteken, graag. Voor zijn de fracties van de VVD, D6, eh, pardon, de VVD, PVV, GBZ, Partij van de Arbeid, GroenLinks, CDA, mevrouw Keur en meneer Balweg-Wilson. Wie is tegen dit besluit? Tegen dit besluit. Zijn fractie van D66, de heer Kramer en meneer Berg? Dat betekent dat het besluit is aangenomen. Wij gaan door naar agenda punt. 15 op de oude agenda en 14 op de nieuwe. En dat is de jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Kennemerland bereikbaarheid. Dat zou volgens de behandeling in de commissie een hamerstuk zijn. Zij het niet dat een van de partijen heeft aangekondigd met een abonnement te komen. En dat abonnement is inmiddels door vele partijen gezien en mede getekend... Mag ik ervan uitgaan dat het wordt ingediend door OPZ? Klopt dat? Meneer Balberg-Wilson, dan heeft u het podium in eerste termijn. En wilt u dan beginnen met het abonnement? Dat wil ik graag doen, voorzitter. Ja, het is eigenlijk al in de commissievergadering door ons uh, uh, aangekondigd dat dit, uh, dat dit zou worden gedaan. Um, we hebben dat toen ook uitvoerig besproken. Ik weet niet of u de hele considerans... Nog wilt dat ik die uh, voorlees. Dat wil ik graag doen, maar... Ik denk de essentie van het besluit is wat mij betreft prima, meneer warburg Hudson. Nou, het, het is in ieder geval zo dat... Laat ik dan eventjes in den brede vertellen waarom het te doen is. We hebben natuurlijk in onze regio te maken met een bereikbaarheidsprobleem. Met name omdat er allerlei wegen zijn die niet aansluiting hebben op een geschikte uh, wegentype. Wat, de, de, wat is gericht is op het doorgaande verkeer bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer loopt op dat betreft door elkaar. En op het moment dat in de weginfrastructuur er ook nog sprake is van een route voor het openbaar vervoer... Ja, ...dan komt het wel heel erg uh, samen. En dat is dan ook te merken. Niet alleen op de piekdagen, want dat wordt vaak gedacht. Maar het is vaak zo dat je het normale woon-werkverkeer al tegen deze problematiek oploopt. We hebben in 2010... ...in het samenwerkingsverband al afspraken gemaakt voor het betreft het zich richten op het oplossen van de, van de knelpunten die er zijn. En we hebben denk ik de zaken het lage hangen de fruit, dat hebben we intussen al wel een beetje behandeld... Natuurlijk zijn er op onderdelen nog, uh, nog uh, verbeteringen mogelijk. En dat moeten we ook zeker doen, Dat staat ook in het abonnement. Maar er zijn nu toch ook wel, denk ik, redenen, om voldoende redenen, om nu de grote stappen uh, vast te gaan zetten. En in ieder geval punten op de horizon uh, vast te stellen. En daarom uh, roepen wij in, on in ons abonnement het volgende. Uh, op om te besluiten om een integrale visie en stappenplan voor een robuust regionaal netwerk voor openbaar vervoer, fiets en auto op te stellen... en op te nemen in het actualiseren eh, fietkennenblad bereikbaar. Want deze visie die is namelijk dit jaar aan eh, een herziening toe. De bereikbaarheidsknelpunten in de westflank van de MRA te onderzoeken en voor te dragen... voor een gezamenlijke aan aanpak van alle regiogemeenten. Oplossingen voor de bereikbaarheidsknelpunten in zuid kennemerland onder andere de aansluiting van de N200, dat is de zeeweg, op de Randweg, en in de westflank van de MRA op te nemen in het meerjarenprogramma 2020-2024, en op korte termijn doorstroming te verbeteren door middel van dynamisch verkeersmanagement en op strategische, en het op strategische punten inzetten en op vervaar van. Stoplichten door intelligente stoplichten. Er staat in het amendement VRI's en IVRI's, maar dat betekent niet meer dan dat. Alleen die laatste die zijn wat intelligent en die kun je, kun je vanaf afstand beïnvloeden. Um, het is zo dat uh, er um, van de acht partijen in deze raad, zeven, uh, zich hebben uh, uh, dit amendement mede indienen. Met dank voor, voor, die, voor die steun. En uh, ja, ik uh, denk voorzitter dat wat betreft de redenen van het amendement uh, ik helder ben geweest. En uh, in meer algemene zin, waar het agenda agendabunt betreft, grijpen wij dus deze, uh, dit amendement aan om een zienswijze op de voorliggende stukken in te dienen. Dank u voorzitter. Dank u wel uh, meneer Bouwberg-Wilsom. Zijn er vragen ter verduidelijking? Ik stel hem altijd... Maar gelet op het feit dat alle uh, zeven partijen hebben getekend, moet ik eigenlijk meneer Algebali aankijken. Heeft u nog. Oh, excuus. Excuus. Daar werd ik op een dwaalspoor gezet uh, door meneer baalberg wilson Mijn excuus. Dat zijn acht partijen. Heeft u aan elkaar vragen ter verduidelijking? <lacht> nee, dat is niet het geval. Is de VVD-fractie onderling vragen aan ter verduidelijking aan het stellen? Begrijp ik dat goed? Het is wel een hele warme gedachte dat dat nu al begint. Goed. Meneer Van Tichelen. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, ik heb één vraagje. Dat gaat over die uh, intelligente stoplichten. Bij mijn weten zijn ze al intelligent en reageren ze op het verkeersaanbod middels sensoren in het wegdek? Of heb ik dat verkeerd? Meneer Nou, het is zo dat daar de wethouder misschien nog wat beter op kan reageren als, als ondergetekende. Maar het is in ieder geval zo dat er, wat betreft het inzetten daarvan, in ieder geval nog wel op meerdere plekken die wenselijk zijn, die inzet. Maar eh, hierbij de vraag aan, aan, de, aan de wethouder om dat nog wat nader te preciseren. Anderen nog? Meneer Achterbali. Ja, ik zal hem iets verduidelijken. Ik zie al. Uh... Een paar vragen gezegd van waarom heb je wel hem getekend en niet uh, mede ingediend. Uh, dat heeft ermee te maken dat ik niet zie dat uh, een aansluiting van de randweg op de zeeweg uh, gaat lukken. En niet binnen, binnen een bepaalde termijn gaat, gaat gebeuren. En ik vind het misschien ook niet de beste oplossing. Desalniettemin vind ik uh, de rest van het amendement uh, prima en goed. En is het belangrijk dat we in deze unaniem zijn. En daarom uh, onderteken ik hem wel mee en zal ik hem ook steunen. Dank u wel, meneer Algebali. Is dat de eerste termijn voor u? gaan we naar het college. Heeft het college, meneer Berends, behoefte aan een reactie? Dank u wel, voorzitter. Ja, dat heb ik zeker. Uh, met zo'n motie die zo breed ondersteund wordt, dan uh, ja, daar kan ik alleen maar heel erg blij mee zijn. Het is duidelijk tijdens de behandeling in de commissie, heb ik al aangegeven, dat zeg maar, uh, binnen de gemeenschappelijke regeling uh, zijn een aantal zaken gaande zijn. Uh, ...waaronder, uh, zeg maar, uh, ik ben als portefeuillehouder dynamisch verkeersmanagement verantwoordelijk... ...om te kijken van, uh, om die verkeerslichten... ...en uh, ja, meneer uh, Van Tichelen, dat zijn uh, verkeerslichten die met een sensor uitgerust zijn... ...maar dat gaat ook nog wel wat verder. Dus die zitten, zeg maar, aan elkaar geschakeld... ...en uh, op een verkeerscentrale die in Hoofddorp zit... ...kunnen ze, zeg maar, door beïnvloeding van die verkeerslichten... ...kunnen ze ook die verkeersstromen uh, geleiden... Dus daarmee kunnen ze zeg maar, bepaalde routes die meer verkeer geven, kunnen ze zeg maar, uh, meer ook af laten wikkelen. En daardoor krijg je een, een betere doorstroming. Uh, meneer Gabali, ik hoop u toch nog te overtuigen van dat het een goede zaak is dat wij uh, met elkaar kijken naar de aansluiting van de zeeweg op de randweg. Uh, tijdens de commissievergadering heb ik ook graag gegeven van er uh, zijn uh, rond Haarlem. En eigenlijk he, rond die westflank van de MRA zijn heel veel zaken gaande. We praten over zeg maar, de herstructurering van het Rotterpolderplein. We praten over de Velseboog. En wat zou nou mooier zijn, om zeg maar, als we dan toch over die randweg praten, dat er een goede aansluiting komt op de, van de zeeweg op de randweg. En ik denk dat dat noodzakelijk is. En ik denk ook dat als je nu kijkt van het uitgangspunt van, van, de, van de provincie. Hè, die zegt van we willen investeren en we moeten ook investeren in die bereik, betere bereikbaarheid van de kust. Dan denk ik dat het echt noodzakelijk is dat we nu eindelijk een keer... Die hete aardappel, waar we al jarenlang omheen dansen, dat we die eindelijk eens een keer aanpakken. En ik wil me sterk maken binnen de gemeenschappelijke regeling om te kijken van welke tracés, hè, een studie naar welke tracés we kunnen, eh, kunnen mogelijk maken om die zeeweg te aansluiten op de Randweg. Ik denk dat het voor Zandvoort heel erg belangrijk is. Ik denk ook dat het voor Bloemendaal en voor Haarlem heel erg belangrijk is. En ik denk dat het voor de hele regio heel erg belangrijk is dat die ontsluiting er nu eindelijk een keer komt. Dat was het, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer Berenssen. Heeft u behoefte aan een tweede termijn? Meneer Hendriks? Ja, heel kort. Toen we het hier een paar jaar geleden hadden over een motie om de Formule 1 terug naar Zandvoort te halen... geloofde ze ook niet dat dat zou lukken. Een paar jaar later is dat toch gelukt. Ik geloof dat als de wethouder dit verhaal straks ook bij zijn collega-wethouders afsteekt... dat het hen best moet lukken om de rest ook te overtuigen dat dit gewoon weer terug moet in de, in de plannen. En Hetzelfde gaat ook voor de Maria-tunnel. We lopen hier echt achter met de weginfrastructuur. En ik hoop dat deze uh, unaniem gesteunde amendement deze wethouder ook gaat helpen om dat uh, te bereiken. Dank u wel, meneer Hendricks. Ik kijk even rond. Meneer Elke Bali. Ja, de, de wethouder daagde, daagde mij net een beetje uit. Um, dat is ook de reden eigenlijk wat de wethouder zegt dat ik het amendement wel wil steunen. Uh, ik zie ook uh, dat er in de provincie wordt gekeken naar een brede verkeersoplossing. Um, wij als GroenLinks antwoord zijn en denken niet dat een aanzuiling van de zeeweg daar iets in zal helpen. Maar daarover zult u wel zien met de steun voor dit amendement dat wij u er wel voor mandateren om dat wel uh, te laten onderzoeken. Dus vandaar onze stem voor. Dank u wel meneer Elgebeilie. Niemand anders? Dan gaan wij stemmen. Allereerst over het unaniem gesteunde amendement Bij hand opsteken. Wie is voor dit abonnement? Ik constateer dat dat unaniem is. Nou, ik ben blij dat u synchroon schrijft en stemt. Daarmee is het hoofdvoorstel aangepast. En inclusief die aanpassing breng ik het raadsvoorstel ter zake de gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid in stemming. Wie is voor het al dus gewijzigde raadsvoorstel? Bij hand opsteken. Ik constateer dat dat unaniem is. Daarmee is dat voorstel ook aangenomen. Dank u wel. Dames en heren, dat brengt mij op de voorjaarsnota, het volgende agendapunt. Het gaat goed met Zandvoort. Het gaat heel goed met Zandvoort. De zon schijnt en onze samenleving heeft energie en beweegt. Onze inwoners zetten de schouders eronder. En wij zien dat bijvoorbeeld aan Keen Knauf... 15 jaar en actief bij onder meer reddingsbrigade en KNRM. Dennis van der Hoorn. Actieve ondernemer, Airsforce force met een prachtig nieuw pand op het bedrijventerrein. Ben Zonneveld. Een actieve vrijwilliger op vele terreinen. Karim El Gebali, Een raadslid die dit jaar heeft gemerkt hoe ingewikkeld het algemeen belang van Zandvoort kan zijn. Jenny Hulst. Al 35 jaar vrijwilliger bij Pluspunt. Wat heeft dit met de voorjaarsnota te maken? Alles. Alles. Ook daar gaat het goed mee. Wij kijken vooruit en maken keuzes met en voor onze samenleving. Wij houden de lasten laag of lager. Wij zijn financieel op orde. Wij voeren het debat op hoofdlijn. En in de commissie hoorde ik dat u doen. En ik hoorde uw betrokkenheid bij onze samenleving met een goede dialoog. En daaruit zijn nog de volgende discussiepunten naar voren gekomen volgens mij. De verwerking van de OZB verlaging structureel. Belasten of ontlasten van honden. En nog moties en abonnementen. En voordat wij in debat gaan, heeft het college op uw verzoek nog op twee onderwerpen een gewijzigd tekstueel voorstel aangereikt. En gelet op dat verzoek ga ik ervan uit dat die gewijzigde tekst onderdeel is van dit debat en niet de oude tekst. Bent u het daarmee eens? Zo niet, dan hoor ik het graag in eerste termijn. Heeft u last van de zonde, meneer Hendricks? Um, kan het scherm... Nog een stukje lager. De zon toch ook. Ja. Niet In eerste termijn. Ik ga eerst even inventariseren wie het woord wil. Eerste termijn. Of wensen jullie allemaal het woord? Ja. Dan ga ik gewoon een rondje langs. En dan ga ik, uh, want ik ben net twee keer aan voor mij links begonnen. Ik ga nu aan de rechterkant beginnen. Meneer Hendricks, voorjaarsnota. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Um, ja, u memoreert het al, even in uw uh, toelichting. Maar Stanford staat er financieel op dit moment goed voor. Uh, zeker met de uh, toelichting van het college... Um, over die twee punten die u net noemde, de OZB en de, de tennishal, zou ik maar zeggen. Um, ligt hier gewoon een, op de, in de basis een goede voorheidsnota. We, we slagen erin om de lasten te verlagen, maar ook om geld te, te beschikbaar te houden voor die voor Zandvoort zo belangrijke uh, projecten. Dus op, op hoofdlijn is het college uh, goed bezig. Um, maar voorzitter, tegelijkertijd merk je, en dat is een beetje de worsteling waarin ik zit, waarin de VVD zit, dat als je de voorheidsnota leest, dan zitten er een aantal... Punten in die de wenkbrauwen doen fronsen. En dat zijn punten die niet zozeer de hoofdlijnen uh, raken, maar die uh, de ambtelijke samenwerking met Haarlem raken. En dan zie je bijvoorbeeld, uh, nou, we hebben er ook vragen over gesteld. Het uh, transitiebudget, wat is uh, in de verkeerde jaarschrijvers terechtgekomen. Zonder dat het eigenlijk helder kan worden uitgelegd waar die vertraging nou is ontstaan. Dat verdient, uh, wat ons betreft, niet de schoonheidsprijs. Um, je ziet 15.000 euro voor een afdeling statistiek en onderzoek. Terwijl dat eigenlijk gewoon een Haarlemse afdeling is die al bestond en dus niet zozeer iets nieuws is. Dat maakt hem lastig. Uh, we zien een, dat er geld wordt gevraagd voor een mobiliteitsvisie. Terwijl dat hebben we al vier keer, dit is nou de vierde keer dat we daar geld voor ter beschikking stellen. Om die het laatste even concreet te maken. We hebben om te beginnen gewoon capaciteit mobiliteit overgedragen. We hebben bij het uitvoeringsprogramma, bij de vaststelling daarvan, weer extra geld en capaciteit beschikbaar gesteld voor een verkeers- en vervoersplan. We hebben bij de besluitvorming over de Formule 1 uh, geld beschikbaar gesteld voor een mobiliteitsplan. En nu komt dat voor de vierde keer. Dat maakt het uh, lastig. En voorzitter, tegelijkertijd uh, merk ik dat, uh, ja, dat dat lastige punten zijn. En ik, ben, ik, ik, ik voel daar een bepaalde worsteling. En eigenlijk de reden dat ik dat hier noem is eigenlijk uh, dat ik heel benieuwd ben hoe andere partijen daarin uh, staan. En daar wou ik het in de eerste termijn eigenlijk even bij laten, voorzitter. Dank u wel meneer Hendricks. Meneer Hermsen. Ja, dank u wel voorzitter. Zover de inleiding betrokken wat het niet financieel betreft, betrof... kan ik bij uw inleiding aansluiten. Um, ik denk eerlijk gezegd dat het niet zo heel goed gaat met Zandvoort. Minder goed dan in ieder geval mijn collega aan mijn linkerzijde uh, dat schetste. Dat zit hem ook met name, maar dat heeft een beetje meer te maken... met het, uh, het artikel wat ik in het FD vandaag heb gelezen... ...dat er toch een uh, sprake is van een lichte vorm van een recessie. Die conclusie kan ik niet geheel trekken, omdat er natuurlijk ook nog een enorme vraag is naar banen. Maar dat we wel in een bubbel zitten, dat is me hand wel een beetje duidelijk. En dat zie je ook wel terug. Uh, voorjaarsnoten die deze keer negatief uitvalt. Uh, ondanks het feit dat we natuurlijk wel aan lastenverlichting doen van de burger. En ik ben ook blij dat die tekstaanpassing gekomen is, omdat het gewoon een democratische besluit is dat er gaat, uh, ook mijn uh, complimenten aan de linkerzijde, daar, wat dat er gaat over het uh, toch maar kenbaar maken van, uh, van die OZB-verlaging. Um, maar wat we zien is een ambitieus college. En een college wat heel veel plannen heeft. Heel veel plannen heeft voor de toekomst. Maar ook heel veel plannen herijkt dat ook heel veel geld kost. En dat maakt me zorgen zorgen over de continuïteit van de gemeente Zandvoort enerzijds en financieel anderzijds. Um, als ik kijk naar uh, het exploitatieoverschot uh, wat we overigens wel hebben, hebben we dat inderdaad in de begroting zitten. Daar zit een marge van 2 à 3% in, maar dat heeft nogal wat consequenties voor het feit dat op het moment dat je een incidentele uitgave gaat doen, dan wel uitgave doet die consequenties heeft voor de liquiditeit van de gemeente Zandvoort. Dus ik deel die mening niet. Overigens kan ik er wel mee instemmen. Hetgene wat, wat er in de voorjaar voorjaarsnota staat. Maar ik ben wat minder optimistisch. En D66 in zich heel ook. Ik dank u. Dank u wel meneer Hermsen. Uh, meneer Van Tichelen. Dank u wel voorzitter. <kwijls> Wij kunnen ons grotendeels vinden in de inhoud van de voorjaarsnota. Onze waardering aan al diegenen die daaraan hebben meegewerkt. Afgezien van de bekende elementen waar we het fundamenteel mee oneens zijn ten aanzien van klimaat en energie. De ons beschikbaar zijnde informatie stuit nu eenmaal haaks op het huidige beleid. Het is niet anders. Gaan we verder niet op in. Bijzonder blij zijn we met de normalisering van de bijdrage aan dierenwelzijn. Onze motie ten aanzien van de hondenbelasting hebben we op 29 januari niet in stemming laten brengen naar aanleiding van een gedane toezegging. De wethouder komt met dekkingsvoorstellen. Achteraf lijkt deze toezegging niet wordt nagekomen omdat men aangeeft geen mogelijkheden te zien. Voorzitter, wij hebben geen zicht op de inspanningen die het college heeft zijn getroost om de toezegging na te komen. Elke uitspraak van ons daarover zou speculatief zijn en op dat gladde ijs willen we ons niet begeven. Het resultaat is ons echter wel bekend en onze mening daarover kan in één woord worden samengevat. teleurstellend. De afgelopen tijd hebben we flink wat zandvoortjes gesproken over dit onderwerp. De reacties waren natuurlijk divers. De kosten vallen mee, schandalig dat dit nog bestaat. Ze moeten die katten ook belasten. Die belasting moet veel hoger, want ze hebben een maling aan de opruimplicht... Voorzitter, de meest voorkomende ergernis ging over hetgeen mensen op straat aantreffen en dat zeker niet past in een badplaats met allure. De kosten van afschaffing in mindering brengen op het terugdraaien van de tijdelijke verhoging van de OZB komt ons onlogisch voor. Dat is zaken met elkaar koppelen die, die los van elkaar staan. Als ik goed ben ingelicht gaat het om ongeveer 1 kwart procent van de begroting in ons geval en in ruim 150 andere gemeenten heeft men dit reeds voor elkaar gekregen. Als lokale overheid hetzelfde doen waar de burger door Den Haag en Brussel steeds weer toe wordt gedwongen lijkt ons het beste. Minder uitgeven. Ons hoofdargument voor afschaffing is en blijft dat de rechtvaardiging voor deze belasting ontbreekt. Handhaving opruimplicht zal beter moeten worden aangepakt. Voorzitter, alsnog een lichtgewijzend amendement uh, met mede hulp van de, van de griffie uh, aangepast. Uh, het is de bedoeling dat ik hem nu even voorlees, die motie, op die amendement. Um, ja, en ik heb net even meegelezen meneer Van Tichelen. Uh, ik zit even te twijfelen of u overwegende, ja er staan wat nieuwe dingen nog in. Het is dus toch wel voor de zorgvuldigheid, uh, is het verstandig om hem helemaal maar even voor te dragen. U had een samenvatting gegeven. Gaat u gang. Oké, okay. dank u wel. De raad der gemeente Zandvoort in vergadering bij 1 op 2 juli 2019. Constaterende dat hondenbelasting stamt uit de tijd van veel voorkomende hondsdolheid en hondenkarren. Eigenaren al geruime tijd uitwerpselen dienen op te ruimen. Overwegende dat er sprake is van ongelijke behandeling van eigenaren van gezelschapsdieren. De hond voor veel alleenstaande en ouderen vereenzaming tegengaat en of het veiligheidsgevoel vergroot. Het aanvragen voor vrijstelling van hondenbelasting een gigantische papiermolen is waar onder andere gegevens opgevraagd moeten worden bij de Rijksbelastingsdienst, het uitvoeringsorgaan werknemersuitverzekeringen, de Rijksdienst voor het wegverkeer en de Basisregistratie basisregistratiepersonen. Het winstelijk zou zijn als de gemeente de overlast veroorzakende hondenbezitters zouden boeten in plaats van alle hondenbezitters te belasten. Al ruim 150 gemeenten in Nederland de hondenbelasting hebben afgeschaft. Rechtvaardiging voor deze belasting al geruime tijd ontbreekt. Voorts overwegende dat, de portefeuillehouder, meneer Berendsen, op 29 januari 2018 in de raadsvergadering naar de aanleiding van onze motie afschaffen van hondenbelasting, heeft toegezegd dat er bij de voorjaarsnota een dekkingvoorstel voorgelegd zal worden ...indien die de raad tot afschaffing van de hondenbelasting overgaat, waarna we onze motie hebben ingetrokken. De raad besluit. ...de hondenbelasting per 2020 af te schaffen. Verzoekt het college de financiële consequenties te vertalen in de begroting 2020... ...niet middels een lastenverzwaring, maar de middel van een bezuiniging. De handhaving van de opruimplicht te verscherpen. En gaat over tot de orde van de dag. Namens de PVV, meneer Deen van Tichelen, de fracties van D66 en GroenLinks. Dank u wel, meneer Van Tichelen. Dames en heren, heeft iemand vragen ter verduidelijking... ...op dit moment even. Anders gaan we... ...meneer Hendricks. Ja, dank. Um, zeer, zeer sympathieke amendement... ...en uh, die gaan we ook zeker steunen als VVD. Um, maar nee, ik zat even te kijken... ...want een, um, ook zeer sympathiek... ...dat ook staat niet middels een lastenverzwaring... ...maar uh, door middel van een bezuiniging. Ik zou een overweging mee willen geven... ...dat ook het structureel saldo van de gemeente is voordelig. Dus we zouden zelfs gewoon zonder bezuiniging... ...het geld ook wel hebben... Maar als we inderdaad ook moeten bezuinigen, zou ik een suggestie hebben. Want we faciliteren nu een hele hoop voor hondenbezitters. Bijvoorbeeld de palen met uh, zakjes. Een ding zou kunnen zijn dat we die dan wegbezuinigen. Hoe staat de heer Van Tichelen daar tegenover? Meneer Van Tichelen. Ik geloof niet dat we zand voor het schooner krijgen en een badplaats met allure kunnen maken... wanneer we die zakjes zouden weghalen. Dat lijkt me geen goed plan. Dank u wel, meneer Van Tichelen. Ook voor de bondigheid. Kijk even rond. Andere vragen ter verduidelijking? Nee? Dan gaan we. Eh, want dat was wat u in eerste termijn ook wilde zeggen, volgens mij, hè, meneer Van Tichelen. Eh, ik had nog een kleinigheidje op mijn spreektek okay. staan eh, ten aanzien van de, de moties van P van de A.